De Britse prins Philip is gisteravond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Hij was eerder op de dag met hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stand ingebracht. De 90-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij ligt in Cambridge omdat de koninklijke familie kerst viert op een buitenverblijf. In Houten heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een schietpartij. Onbekende schoten schoten gisteravond twee mannen dood op de parkeerplaats... bij het Van der Valk Hotel langs de A27. De politie heeft het personeel en de gasten gehoord als getuigen. Ze mochten rond middernacht naar huis... wel moesten ze hun auto laten staan op de parkeerplaats. Shell zet vliegtuigen en schepen in... om een olieramp voor de kust van Nigeria te bestrijden. Afgelopen dinsdag ontstond daar een lek op zee... toen een pijpleiding tussen een productieplatform... en een olietanker brak. Sindsdien stroomde ruim 6 miljoen liter olie in zee... Met vijf schepen en twee vliegtuigen wil Shell voorkomen dat de olie het vasteland bereikt. Een Taiwanese violiste die in Amerika studeert is herenigd met haar instrument. Ze had de bijna twee eeuwen oude viool in Philadelphia in de bus laten liggen... De busmaatschappij zei aanvankelijk dat het instrument niet was gevonden. Waarna de 19-jarige studenten naar de politie en de media stapten. Later bleek dat schoonmakers de viool uit 1835 toch hadden gevonden. Het instrument is naar schatting 130.000 euro waard. Het weer, eerst nog een enkele bui, later droog met wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Eerste en tweede kerstdag veel bewolking, maar droog en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Getiteld Nachtvluchten Winterkost. De donkere dagen van december, lange, rusteloze nachten in eenzaamheid of geborgenheid. Feestelijk of huiverend onderweg naar een nieuw jaar. Tijden van verandering, bezinning, avontuur, reflectie en soms ook afscheid. In deze verrijkende, maar ook duistere tijd... gaan wij op zoek naar verlichting en inzicht. Onze eerste winterkostganger is Hendrik de Groot. Adviseur, trainer en schrijver van protocol. vormgeven van bijeenkomsten. Tijdens een van de bijna koudste winters van de vorige eeuw... tien dagen nadat er een Elfstedentocht verreden werd zag Henrik de Groot op 19 februari 1947 het levenslicht in het Twentse dorp Haaksbergen. Als kind van een tandarts en een podotherapeut... werden dienstverlening en een correcte omgang met de klant... er met de paplepel ingegoten. Na zijn schoolopleiding maakte hij carrière... in de kunst, educatie en publiciteit. Hij was onder meer werkzaam als theaterdirecteur... chefkabinet en chefprotocol. Hendrik geeft les, adviseert, wordt als expert ingezet... bij televisieprogramma's als Blauwbloed en Dames in de Dop... en bundelde zijn kennis en ervaring in het boek protocol en het nachtvluchtenteam verheugt zich dan ook op een opgewekt onderhoud. Goedemorgen en welkom Hendrik de Groot. Goedemorgen en dankjewel. Nu al dankjewel. Ja, wat je zei, dankjewel dat ik hier ben. Ik moet even recht gaan zitten, want ik zit een beetje onderuit. Ik vond het al zo bijzonder dat jij net de intelligentietest uh, wist te halen... met betrekking tot de hendels van de stoel om überhaupt iets te verzetten... Ja, ik weet niet of dat nou een intelligentietest is... maar misschien heb ik wel vaker op dit soort stoelen gezeten. Dat zal het zijn. Dat, dat kan haast niet anders. Want het ging met een soort gemak en een, een professionaliteit... alsof je zelf de stoel ontworpen had. Ik zei tegen jou, Henrik, voordat we begonnen... even goed naar de tune luisteren. Wat vond je ervan, de Nachtvlucht in Tune? Ja, die heeft iets mysterieus. Um, en um, een nacht heeft ook altijd iets mysterieus. Ik woon sinds zeven jaar in Zeeland uh, en daar zijn de nachten uh, aan de ene kant mysterieuzer, aan de andere kant veel helderder, want wij, wij kunnen de sterrenhemel zien. En ja, als je er nu weer André Kuipers volgt, gisteravond hoorde ik uh, uh, onze andere uh, as, astronaut, uh, hoe heet hij ook alweer, onze man uit Delft, die hoorde ik uh, spreken in een team over, ja, over het mysterie van het heelal. Uh, en uh, ja, dan, uh, als je die muziek hoort, dat heeft ook iets mysterieus, iets spannender. Het heeft niet iets dreigends, maar wel iets spannends. Nee, inderdaad, ik vind het ook niet dreigend. En het lijkt ook alsof je op reis gaat. Hè? Het is alsof ja. je op reis gaat in de nacht, op reis ja. in een radioland. En daarnaast heeft het eigenlijk ook in hele kleine vorm een connectie... met uh, een van jouw voorgaande beroepsuitoefeningen... Want je hebt mij verteld dat jij wel uh, in, in eerste instantie begonnen bent als steward bij een van onze grotere luchtvaartmaatschappijen. Ja. En in deze tune hoor je dus ook uh, uh, vertrekkende vliegtuigen. Oh ja. Uh, je hoort heel diffuus in de verte de, de, de uh, communicatie met de toren, ready for takeoff. Uh. Oh nee, dat, had ik, dat, dat heb ik niet. Nee, ik was ja. misschien iets te veel bezig met de stoel. Maar zit je nu goed? Kunnen ja, we beginnen? Prima, zonder prima. dat je over een ja, kwartier je, zegt, maak je nu geen uh, zorgen. Nee. red ik het niet meer. Okay. Hoe laat ging de wekker? Want ik was de tweede of de derde rinkel in de oor vanochtend om je wakker ja. te maken. Uh, mijn wekker ging om vijf voor vijf. En de portier was één voor vijf en jij was vijf uur. Dus dat, uh, dat, dat was mijn ochtend... Uh, een uh, symfonie, zal ik maar zeggen. Oh, je hebt het als een symfonie ja, ervaren. Hoor. Dat ja, is op zich natuurlijk ja, hoor. mooi. Nee, ik, ja. ik werd niet van onder het bed vandaag getrokken. Nee. Hoe voelt het om, om zo vroeg wakker te worden? Of, of heb je uh, een ritme waarin je altijd wel redelijk op tijd opstaat... en meteen pittig uh, aan de slag gaat? Ja, vroeger wel. Mijn moeder noemde mij altijd Aurora. Want uh, zodra ik mijn ogen open had, dan ging mijn mond ook open. Want ik was een ontzettend kwekkenbek. En, uh, dus ik was, was heel, heel uh, matineus. En altijd blij en vrolijk. Uh, zodra de ogen open waren. Uh, ik moet zeggen met het vordere der jaren. Ik zal niet zeggen dat ik... Ik heb gelukkig geen ochtendhumeur. Uh, maar uh, nee, ik ben een redelijk uh, uh, makkelijke slaper ook. En... Uh, ja, ik ben natuurlijk door mijn werk erg uh, gewend geweest om op wonderlijke tijden op te staan. Dat begon bij de KLM en daarna heb ik ja, in een theater gezeten. En dat, dat, is, dat is ook niet 9 to 5. Ik heb dan weliswaar bij uh, de overheid in de, in de vorm van de gemeente Den Haag... waar ik kabinetje van de burgemeester was en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt. Um, maar daar was ik ook niet een 9 een tot 5... Ambtenaar, want ja, als ministers reizen, dan uh, vertrekken ze ook altijd op uh, wat andere tijden dan uh, negen uur. En ze komen ook niet exact om vijf uur weer terug. Dus uh, nee, en dat de aardig. En de bedoeling is dan dat je bijvoorbeeld met uh, zo'n minister, ook op het moment dat hij <coughs> actief onderweg en bezig is, continu in begeleidende vorm aanwezig bent? Ja, het begint bij de voorbereiding, hè. Wat ik dus voor, voor de ministers en voor de staatssecretaris deed, was de programma's maken voor hun reis. En dat betekent dat je dus eerst gesprekken voert met de diverse directies die voor de inhoud van het programma uh, verantwoordelijk zijn. En dan stemde je dat af. Um, en, en dan zeg je nou zoveel tijd voor dat, zoveel tijd voor dat. Dan ging je dat natuurlijk ook voorleggen aan uh, de gastheer. En dan zei ik, komt dat goed uit? Kunnen we dat zo doen? Is dat prima? En kunnen we dan ook nog die instelling bezoeken? Want het is interessant voor de minister enzovoort enzovoort. Dus dan maak je zo'n eh, programma en dan eh, ga je mee en dan begeleid je dat eh, programma. En dan zorg je dat eh, iedereen de eh, right time at the right place is. En, en eh, ja, dat is dan mijn vak... Daar heb je in ieder geval een wakkere, een montere en kwekkebek man voor nodig, denk ik. We horen er later in het uur hier bij Nachtvluchten op Radio 1 nog veel meer over. Laten we eerst eens even teruggaan naar wat langer geleden. Je zei het al, mijn moeder die, uh, noemde mij een Aurora, zei Aurora, godin, ja. godin van de dageraad. Ja, uh, ochtends meteen wakker. Jij, jij kwam als zesde kind volgens mij ja. in dat gezin ter wereld. Wat voor gezin was het? Ja, dat is een beetje een... een, een uh... Een, een, een, een lastige vraag om te beantwoorden. En waarom is die lastig? Um, ik ben samen met een broer van mij... Ben, ik, uh, zijn wij de kleintjes thuis. En wij waren van na de oorlog. Uh, mijn broer Kees is uh, in januari 1946 geboren... en ik in februari 1947. <coughs> en de andere vier kinderen waren van voor de oorlog. Van 32, 34, 36 en 40. Dus... Um, ja, het leek alsof mijn ouders een tweede huwelijk waren aangegaan. Want er zat dus, er zat dus een schoolgeneratie tussen mijn oudere broers. De jongste van mijn oudste, oudste broer die ging van school af toen mijn broertje en ik erop kwamen. Begrijp je? Dus dat is een wat wonderlijke uh, gezinssamenstelling. Niet dat je kinderen hebt uh, zelfs waar iedere, tussen ieder uh, kind uh, zit twee of drie jaar in Um, miste je dan daardoor een bepaalde homogeniteit in, ja. in dat gezin? Nou ja, je, wat, wat, je dus, um, wat je dus merkt na verloop van tijd... is dat zij met hele andere dingen bezig zijn in hun bestaan... dan waar mijn broertje en ik mee bezig waren. Um, en dat is, uh, ja, op zich is dat allemaal geen, geen, uh, geen uh, uh, drama. Um, ja, je, je, je deelt gewoon een stuk minder... Om, omdat, je, eh, omdat je in een andere levensfase zit. Maar misschien is het ook wel weer een voordeel, omdat, kijk, zes kinderen is best veel. Ja. Als dan die vier anderen al voor een groot gedeelte op hun eigen benen aan het staan zijn, of beginnen te staan, krijg je wel weer wat extra aandacht lijkt me. Ja, maar die waren, allemaal natuurlijk, die waren natuurlijk allemaal de deur uit. Hè? Ik bedoel, uh... Maar dan hebben je ouders toch meer tijd voor jou. in plaats van voor die vier anderen. Ja, dat was wel zo. Maar, maar dan. ja, Mijn vader overleed. Uh, uh, enkele dagen voor mijn vierde verjaardag. Dus. Uh, dat was natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje drama, zal ik maar zeggen. Het lijkt me, het lijkt me een pittig drama. Ja, het is een beetje. pittig drama. Maar ja, goed, ja. het is inmiddels ook wel heel lang geleden en dan heb je daar toch een wat ruimere blik op. Maar dat, dat is natuurlijk wel. Uh, dat, dat is denk ik meer bepalend geweest voor het gezinsleven. Uh, dan het feit dat we uh, zes kinderen waren met die met dat gat van de oorlog ertussen ja. in leeftijd. Hoe heeft jou dat beïnvloed dan om zonder vader op te groeien? Want kijk, als je vier bent en je verliest dan je vader... dan kun je in essentie wel zeggen dat je zonder vader opgroeit, toch? Ja. Al zijn die eerste vier jaren waarschijnlijk wel heel belangrijk geweest? Ja. Nou, ik had natuurlijk wel uh, uh, vier aanleunvaders... Ja. In, de, in de personen van vier broers. Want de gezinssamenstelling was vijf jongens en één meisje. Mijn zusje was de ene oudste. En daar waren het allemaal jongens... En uh, dus ik had wel uh, ik had wel uh, stevig manvolk om mij heen. Die mij uh, ze nu en dan eens eventjes het zei op een hele pedagogische en. Uh, uh, uh, of op een wat lijfelijke manier, zodat ik gewoon een map kreeg, eh, tot, tot de orde riepen. Dus ja, wat dat betreft dan, eh, ja, het, het, het is natuurlijk anders dan normaal. Maar ja, wat is, wat is normaal? Ik bedoel, in elk gezin gebeurt er wel iets... Eh, waar, waardoor ja, het leven in zo'n gezin net even een tikje anders wordt... dan in eh, de boeken van eh, Joop ter Heul. Maar kun jij bijvoorbeeld met terugwerkende kracht nog wel achterhalen via inderdaad je broers, je zus of je moeder... of je op je vader leek. Of je veel van hem weg hebt. Ja, ik lijk heel erg op mijn vader. Um, dan lijkt het me wel raar dat je hem dat zelf niet hij, goed ja, gekend hebt. dat is... Weet je, ik was uh, in mijn geboortedorp... waar ik op mijn acht, negentiende jaar ben weggegaan. Haaksbergen. Haaksbergen. Um, daar was ik uh, tijdens de viering van... ik geloof dat het 800 jaar of 600 jaar Haaksbergen was. En ik denk dat ik toen... Uh, nou, dat is twintig jaar geleden. Ik was toen 44 en dat was ook de leeftijd waarop mijn vader overleed. En uh, toen uh, uh, ging ik daar naar, dat, naar die festiviteiten toe. Want ze hadden een groot feest georganiseerd voor alle mensen die in Haaksbergen waren geboren. Maar die er niet meer woonden. Dus ik kwam daar en, en het was ontzettend leuk. Maar ik kwam ook een hele hoop oud Haaksbergenaren tegen. En die zeiden allemaal op z'n tweeën, je precies op hoe va... En dat was voor mij toch wel heel leuk om na zoveel jaar. Eh, en ik had het wel eens van andere mensen gehoord. wat, wat de zijn tante is, je lijkt wel veel op je vader. Maar als je dan van allerlei buitenstaanders dat hoort. dan ja, dat, dat, dat gaf mij een ontzettend goed uh, gevoel. Wat was. en, en, en wat, wat het karakter betreft. had je daar dan ook uh, inderdaad overeenkomst met je vader? Of. Een mengsel van allebei. Ja, ik was een mengsel van... Mijn, mijn moeder zei altijd... Als ik, Kees, dat is mijn, mijn, uh, mijn jongste broer... Als, uh, als je Kees en jou in de mixer gooit... dan komt precies je vader eruit. En als ik door het dorp fietste... dan zei iedereen ook heel vaak... Hallo Kees. En dan stak ik gewoon mijn hand op. Want ja, dat maakt niet zoveel uit. Dus uh, dat, uh, dat was ik wel een beetje uh, gewend. Uh, Kees was, was uh, veel introverter dan ik. Ehm... Uh, Um, maar mijn vader had wel die, die, die, die extraversie die ik, die ik ook, ook heb. Als een hele. Ja, uh, dat klinkt een beetje gek als ik dat nou zeg, maar het was een, een prettig mens in de om, omgang. Uh, Hoezo, waarom klinkt dat vreemd? Een nou ja, prettig want mens u, dat, in de omgang vind ik dat wel. Binnen daar, de regels. Nee, want daarmee zeg ik in, impliciet dat ik ook een prettig dat mens in de omgang ben. Maar, maar, dat... maar dat wordt misschien wel bevestigd door anderen, dat ja, je een dat prettig mens bevestigd. bent in de omgang. En ja. uit die bevestiging zou je dan toch Zullen de conclusie we, kunnen trekken dat dat zo is? Zullen we wachten tot vijf, vijf voor zes? Dan dat het wordt uh, vijf voor zeven dan, want het sorry, is nu al kwart zeven, ja, ja. zes. Ja. Hier op Radio 1, bij Nachtvluchten Hendrik de Groot. Hij weet niet zeker of hij er uh, zonder kleerscheuren van afkomt. wat nee, denk ook, onze, ja. <laughs> uh, hoe heet dat? Uh, onze beoordeling van zijn persoonlijkheid betreft. Nou, wij zitten hier niet om je te beoordelen, Hendrik, helemaal. Nee hoor, die indruk heb ik ook niet. Maar, uh, uh, dus, dus qua karakter, en, ja, een prettig en mabel mens. Maar dat moet je misschien ook wel zijn binnen jouw beroepsuitoefening. Ja. Hè? Je, mo je moet toegankelijk zijn, je moet open. Staan. je moet kunnen absorberen, je moet invoelingsvermogen hebben. Wat moet je niet hebben? Uh, je, je kunt niet werken als je niet in mensen geïnteresseerd bent. In mijn vak. Je moet mensen uh, boeiend vinden. Ze zijn niet altijd allemaal even leuk. Uh, zeker de mensen waar ik voor uh, werk... zijn toch mannen en vrouwen die doorgaans onder stevige stress leven. Uh, en dat, dat moet je uh, in kunnen voelen... Uh, en dat moet je kunnen plaatsen. En dat moet je ook in de programma's die ik maakte een plek kunnen geven. Het grappige is, Hendrik, jij verkeert dus inderdaad ook in kringen... waar uh, veel van mensen geëist wordt, ook in uiterlijke vorm, in voorbeeldfunctie. En wij gaan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een fragment uitgezonden op jouw geboortedatum. In jouw geval is dat dan 19 februari 1947. Ja. En wat schetst onze verbazing? Er is slechts één fragment bewaard gebleven. Maar dat is dan ook de officiële aangifte... van de geboorte van prinses Maria Christina. En deze geboorteakte wordt dan aan de aanwezige getuigen voorgelezen. Ja. Dat vonden wij zo prachtig. Ja. En dat kon gewoon geen toeval zijn. Dus Hendrik de Groot, we gaan heel even terug naar jouw geboortedatum. En daarna luisteren. Het is 19 februari 1947. Heden, de 19. februari 1947, heeft zijn koninklijke hoogheid, prins Bernard, Leopold, Frederik, Everard, Julius, Koert, Karel, Gottfried, Pieter der Nederlanden, prins van dippen veld oud 35 jaren, wonende te Beiren, en mij, ambtenaar van een burgerlijke stand der gemeente Beiren, Frans Jarvis van Winkalkoen, verklaart, dat op dinsdag, den 18 februari 1947, des voormiddags de 2 uur 24 minuten, hem en zijn gemeldinnen, haar koninklijke hoogheid, prinses Juliana, Louise, Emma, Marie, Wilhelmina der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Diepe en enzovoort, enzovoort, Medewonende te in het Koninklijk Paleis, gelegen aan de Amsterdamse straatweg nummer 1, binnen deze gemeente, een de dochter is geboren genaamd Maria Christina, prinses van Oranje-Nassau, prinses van liebhe Veld koninklijke hoogheid. Heel zachtjes, zegt Hendrik de Groot tegen mij. Ik heb een leuk verhaal. En we weten nu ook uh, precies hoe dat geklonken heeft op 19 februari 1947. De geboortedatum van Hendrik de Groot en de aangifte van de geboorte van, de geboorte van, van Prinses Maria-Christina. Je hebt daar een leuk verhaal Ja, over. Prinses Marijke is dus een dag voor mij geboren, op 18 februari. Ja. En alle kinderen die op de dag zelf. Maar ook de dag ervoor en de dag erna, dus om zeg maar alle vijf voor twaalf kinderen of vijf uh, over twaalf kinderen ook mee te nemen, die kregen een pakketje van de koningin. Met de gelukwensen met de geboorte. En, uh, en dat vertelde mijn moeder mij later. Uh, is, en toen zei ze: Ja, er zaten laarzen in en uh, laarsjes natuurlijk voor kleine kinderen. Ik zei: Waar zijn die gebleven? Ja, die heb ik gegeven aan mensen die het meer nodig hadden dan jij. <laughs> nou, zo was mijn moeder. <laughs> Ik vind het wel heel ja. zoet dat ze dat dan alsnog ja. wel verteld heeft. Ja, is ja, je moeder ja. er nog? Leeft ze nee, nee, nog? Nee, nee, nee, Als mijn moeder er nog zo zijn. Mijn moeder, ja. Dat is natuurlijk het nadeel van dat je de jongste van een sliert van, van zes een ben. hele trits. Mijn moeder was ja. van 1906, mijn vader oh. trouwens ook. Dus als die hier nog zou zijn, dan. dan ja, dan was 105. Nu. Ja, 105. Dat, ik weet dat ze er zijn, maar ja, het kan. Nee, ja. nee, nee hoor. Ja. Nee, mijn moeder is uh, ja, uh, in 1978 overleden. Hoe hebben jouw ouders elkaar leren kennen? Want jouw moeder kwam uit Denemarken. En ja. uh, je vader, een, uh, ja, een, een vorm van Hollands welvaren waarschijnlijk. Ja. Als jij namelijk op hem lijkt, <laughs> dan, dan denk ik dat te kunnen concluderen. Ja. Um. Mijn vader, die was in, in, uh, in Loosdrecht bij de... Ja, dat vind ik altijd raar om te zeggen zeeverkenners. Want ik vind, ik vind het meer waterpadvinders, Maar goed, dat heette zeeverkenners in die tijd. Uh, en die gingen in 1923 uh, naar Kopenhagen. Want die hadden een vriendschapsband met de zeeverkenners in Kopenhagen. En uh, toen was het natuurlijk vreselijk weer, want het was met Pasen. En dan kan het heel koud zijn in Denemarken. Het was in april. En het had drie dagen geregend. En toen zei iedereen, jongens, dit kan niet langer. Die jongens moeten even naar... Uh, uh, uh, een warm huis. Want die hebben hier drie dagen in tenten zitten regenen... en zitten verpieteren. Dus, uh, toen zijn er allerlei uh, uh, families gevraagd in Kopenhagen... wilden jullie een, een, uh, een Nederlandse padvinder eventjes uh, een paar dagen laten ontdooien. Even nou, opwarmen, ja. Precies. En zo kwam mijn vader. Die kwam uh, in het huis van een oom van mijn moeder... waar mijn moeder op dat moment logeerde. En... Uh, er was een, een hele deftige tante, want haar vader was kamerheer van de koning. En, en die zei tegen mijn moeder en tegen haar nichtjes en de kinderen die daar waren... Ze, er komt een Nederlandse jongen en zijn vader is architect. Dat kan een bohemiaan zijn, maar hij kan ook netjes zijn. Ik zal hem eens vragen of hij eerst in bad wil of dat hij wil eten. En als hij nou in bad wil, dan is hij OSM. Ontsoort soort men mensen, ja. En mijn vader riep gelukkig graag in bad, mevrouw. Dus hij kreeg gelijk van deze deftige tante stempel... op zijn linkerbil van goedgekeurd. Maar goed, eh, afgezien van deze anekdote... mijn ouders die zagen elkaar waren allebei 17 jaar... en we fell in love. Gewoon just ja. like that. Ja, helemaal. En, en, en eindeloos schrijven. En, en na, geloof ik, na twee jaar mocht mijn vader dan naar Denemarken. En... Uh, na, uh, weer twee jaar later kwam mijn moeder naar Nederland. En dan moet je, je voorstellen, dan praten we zo over 1927. Uh, en dan zal ik je vertellen hoe dat ging in die tijd. Want er uh, was natuurlijk helemaal niet. Er van, van, uh, van, van, uh, was helemaal geen sprake van dat je samen in een trein die er 24 uur over deed van Kopenhagen naar. Uh, uh, Nederland toe. Dan moet je een beetje Orient Express voorstellen. Dus allemaal met leuke uh, couchettes en zo. Dus dat kon natuurlijk niet. Dus hoe ging dat? Mijn vader ging met de trein naar Denemarken. Dan vlogen ze samen van Kopenhagen naar uh, uh, Amsterdam. En dan was mijn moeder hier een paar weken bij mijn de ouders van mijn vader... hier aan de weg. En dan na een paar weken dan vlogen ze weer terug. En dan ging mijn vader met de trein terug. Want je mocht niet 24 uur nee, nee, in een trein zitten met de mogelijkheid een couchette nee, te huren. Nee, en een meisje van, of althans een jonge vrouw van, van, van oud als moeder, 21... die kon absoluut niet alleen reizen, begrijp je? Maar ze mocht wel in het huis van jouw grootouders Ja, want het was, was, toen groot, dat was dan? een groot huis. Ja, aparte kamers. Ja, ze had een eigen kamer daar natuurlijk. Nee, ja. nee dat was, en daar werd natuurlijk streng op toegekeken dat er niks gebeurde. Maar wel heel mooi, zo'n zo ja. liefde die ja. op die leeftijd ontstaat. En, was het een gelukkig huwelijk? ja. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Ja, het ja, Of je, hebben voor ze niet voldoende moeilijk. tijd gehad om uit elkaar te groeien, omdat je vader op een relatief jonge leeftijd is overleden? Uh, nou, ze waren inmiddels wel 25 jaar getrouwd. Hè? Dus, ja, dat is bedoel, ook al wel lang. Ja. Dus, uh, jawel, het was wel. Uh, het was, uh, ja, het is voor mij moeilijk omdat dat uh, eigen ogen, dus ik heb het allemaal van horen zeggen. Maar uh, ze, waren ook wel aan, ze waren ook wel aan elkaar gewaagd. Mijn vader wilde voor de oorlog... Dat is een beetje een gek verhaal. Um, dat nou, wilde... vinden wij niet erg bij nachtvluchten op Radio nee, 1, gekke maar die, verhalen. Nee, maar om even te laten zien wat voor, wat voor spanningsveld daar soms was. Um, mijn vader wilde voor de oorlog naar een, een, een, verga een vergadering... of een, maar een bijeenkomst waar een zou spreken. En hij zegt, ik wil die man eens horen. En toen zei mijn moeder, dat moet je niet doen. Want op het moment dat je daar gezien wordt... denkt iedereen dat je belangstelling hebt. Mijn vader was ook voorzitter van het Rode Kruis. En ze zegt, dat is iets, dat kun jij niet vooroordelen. Ja, zei mijn vader, maar ik wil uit intellectueel, bestuurlijke interesse... wil ik gewoon eens horen, wat, wat trekt nou mensen naar die man toe? Het zei mijn moeder, en je gaat niet. En toen... Mijn wij woonden in, in een huis, dat was een, met een hal, met een trap naar beneden. En onderaan die trap was er hing een grote spiegel. En mijn vader had altijd de gewoonte voordat hij de deur uitging... om daar eh, een beetje Toon Herman, zit mijn jasje recht, zit mijn dasje recht, vader gaat op stap. En eh, mijn moeder wist dat hij dat ook zou doen. Dus hij had tegen de dienstmeisjes gezegd, zet even een emmer water boven de trap. En op het moment dat mijn vader dus eigenwijs, die was toch ging... heeft mijn moeder zo een emmer water omheen gedonderd. En ik denk dat dat, dat is, is die intuïtie. En mijn vader had helemaal niks van, van een fascist of wat dan ook. Maar hij dacht, ja, ik, ik, ik wil dat gewoon eens horen... En die boodschap was wel duidelijk nou, genoeg. Ja, die boodschap was duidelijk. Die... En ik heb dat van mijn oudste uh, uh, uh, broer, heb ik dat verhaal zegt: Nou ja, en dan spraken ze dus uh, twee weken Frans. Of uh, in ieder geval een taal die wij uh, niet zo goed beheersten. Dat herken ik van vroeger. Ja. Ja, Wanneer ja, ja, ja. ouders ja. inderdaad niet wilden dat jij wat verstond als kind zijnde, mm -hmm. dan ging het in het Engels ja, hoor. of in het ja. Frans bij mijn ouders dan wat minder. Ja. Maar vooral Engels of Duits. Ja. ja. Goh. Dat is, is dat van alle tijden of is dat tegenwoordig heel anders? Nou, ten eerste denk ik dat, dat, eh, dat las ik ook onlangs: dat heel veel gezinnen niet meer dagelijks aan tafel zitten. Nee, dat is natuurlijk een ontwikkeling. En, en, en dat, ik vind dat heel uh, ja, dat vind ik jammer. dramatisch. Hoor. Ja, vind ik ja. echt heel jammer. Weet je dat ik dat wel eens merk? Met, ik geef ze dus heel veel trainingen aan. aan ja, van als en nog wat politiecommissarissen. Uh, legerofficieren. Uh, diplomaten. Uh, bestuurders. En dan, dan merk je gewoon dat, dat. met name de jongere generatie. die zijn helemaal niet meer zo gewend. om aan tafel te eten. en. Ja, dat klinkt een beetje deftig te converseren. Maar dus jouw inzichten, ervaringen eh, te delen met andere mensen... terwijl je aan tafel zit. En, maar en denk op... jij niet dat, dat het delen van ervaringen... Eh, dat dat wel in, in grote mate wordt ingehaald... door al die andere, eh, hele snelle communicatiemiddelen... waar we nu over beschikken? Dus dat het delen op zich nog wel bestaat... alleen de vorm waarin het gebeurt heel anders is? Ja, nou ja, kijk... Het is een beetje waar je, waar je zelf de prioriteit aan, uh, aan uh, geeft. Als je alles maar bereikbaar wil zijn voor al die, al die flauwekul flauwekuldingen. Nutteloze informatie, ja. ja. Ik, ik weet, ik was, een jaar geleden had ik een interview uh, gegeven via mijn mobieltje. Niet weten dat het dus goud geld zou kosten als je dat vanuit Italië doet. En daar was ik op dat moment. En uh, toen kreeg ik ineens een, een, aan het einde van de maand een belachelijke uh, telefoonrekening. Uh, re en Ik, maakte, ik, ik kreeg zo'n mail en een van de kinderen van René stond naast me. En ik zeg jeetje, 110 euro. Ik, zeg, nou, ik heb meestal zo'n nou, 30 euro per maand, want ik ben niet zo'n groot beller. Op, in ieder geval niet op een mobieltje. En, en Thomas die zei, 110. ik heb altijd 150 per maand. Ik zeg, alleen maar voor waar ben je, wat doe je, met wie... 150 euro. Ik zei, nou Thomas, ik heb de eerste bezuiniging al uh, gevonden voor jou. We horen nu een aantal namen langskomen. René is jouw... René, le leef ik mee samen. Dat is Ze je partner, is mijn, daar ben je mee echt, getrouwd Dat is echt vriend. Ook, ja. Ja. ja, we hebben wedding En dan light. is zijn zoon, is dat Thomas? Ja. Want hij was daarvoor met een dame, heeft daar kinderen mee gekregen. Toen kwam jij hem tegen. Ja, Annemiek is En dat. hij was verloren. Ja. In jou. En jij in hem. Ja. ja. ja. Dat kwam er heel overtuigend ja. uit. Ja. Ja, ja. Ik was, ik was toen 51 en ik had net, was net mijn flat aan het verbouwen, want ik had daarvoor. Uh, dat is wat, grappig dat, dat je dat die, zegt, je flat aan het verbouwen. Ik zie jou niet klussen. Maar dat is dus een vooroordeel op basis van het feit dat ik denk, die. die, die, die nou, Henrik ja. de Groot is altijd bezig met uh, verheven dingen op het gebied, inderdaad, van protocollen en etiketten en omgangsvormen. Dus je werkt niet met je handen. Maar dat is dus een onzinnige Ja, ik, ik werk wel, maar ik ben niet, ik ben niet echt een doe het zelf hoor. Maar ik, ik, ja, wat ik heel goed kan is schilderen. En um, wat ik ook Ik kan heel goed bijvoorbeeld uh, gordijnen naaien. Ik heb vroeger ook uh, kleertjes voor mijn uh, beren genaaid. op de naaimachine. <laughs> Leuk hè? Ja, <laughs> ik ja, Dat vind ik ontroerend. <laughs> ja, ja. ja ik, ben, ik ben een enorme prutser, zeg ik altijd. Ik kan, uh, ik in een positieve zin, uh, ja, in, ja. In de zin van dat ik. Ik vind het ook heerlijk uh, om met, met uh, zacht. Materiaal te werken. Met verf, met, met stof, met kleur. René is iemand van de man met de hamer en de zaag. Je uh, bent die palle... 51. Je ja. bent je huis aan het verbouwen, schilderen in dit geval, ja. et cetera. En dan ineens komt die René in nou ja, je leven. Dus. Ja, ik had die aanloop, want toen dacht ik ineens: ik heb van mijn dertigste tot mijn veertigste samen geleefd met een andere man, Pim geheten. Daar, toen zijn wij uit elkaar gegaan. Toen heb ik tien jaar alleen geleefd. En toen dacht ik: nou, weet je wat, er komt toch niemand anders mee in mijn leven. Niet dat het sneu is hoor, maar ik dacht: nu verbouw ik die flat zoals ik daar. Uh, oud in wil worden. Nou, een halverwege de verbouwing leerde <laughs> ik René kennen. Maar ja. hoe, hoe ging dat dan? Gewoon op het strand. Oh, ja. Dacht meneer, en, nee, en was René er inmiddels achter... dat hij eigenlijk ook liever met een man verder ging ja, in zijn leven? Dat, dat of heb jij dat aan achter. hem dat ontlokt? Ja, daar was hij wel achter. En zijn, zeg maar zijn inner circle... Uh, Annemiek, zijn, uh, zijn vrouw... en uh, uh, zijn ouders en zijn boers en zijn goede vrienden... die wisten al dat hij daar... Een strijd voor leverde. Maar ja, als je dan drie kinderen hebt, dan zeg je ook niet 1, 2, 3 jongens, uh, vader gaat op stap. Dus. Maar ja, toen was het, toen was het toch uh, raak. Ja. En dat is natuurlijk best wel uh, moeilijk geweest. Want ik zag het scheiden is, uh, is een drama. En als vader dan met een oom in plaats van de tante thuiskomt, dan heb je drama twee. Dus dat, dat, dat heeft wel even tijd nodig gehad. Maar dat is allemaal, uh, dat is allemaal buitengewoon prettig en plezierig voor iedereen. Voor zowel Annemiek als, als voor de kinderen, als voor René en mij is dat verlopen. Om een voorbeeld te geven, we waren dit jaar met, met z'n tienen... dus alle kinderen en Annemiek met haar huidige vriend Kees en René en ik waren we in Parijs om de jongste zoon bij de marathon aan te moedigen. Nou, dan denk ik, ja, dat is toch wel een mooi resultaat na zoveel jaar. Dat is dan de kroon op, ja, uh, op, op het liefdeswerk, Absolute, zullen we maar zeggen. Absoluut. Ja. Ja, ja. En ik begrijp ook dat, dat jij heel veel waarde hecht, uh, Hendrik de Groot, hier uh, bij Max op Radio 1 bij Nachtvluchten. Dat jij heel veel waarde hecht aan, aan deense tradities bijvoorbeeld, en dat je wellicht ook uh, met Kerst dan die hele familie bij elkaar hebt. Want ja. je hebt letterlijk aan ons laten weten, alle kinderen en kleinkinderen en grootmoeders. Dus dan krijg je diezelfde kroon op dat liefdeswerk met kerst krijg je dan mm -hmm. over de vloer. Ja, vanavond. En, ja, precies. Dus ik, ik, ik, ik, ik, ik zou je willen adviseren om vanmiddag even een klein uiltje te knappen. Zie ik zo het zo belazen uit? Nog niet, maar oh. dat komt wel. Die man met die <laughs> hamer, die komt wel langs. Nee, maar dit lijkt me een mooi moment om even een prijsvraag uh, dan uh, de eter in oh, te slingeren. Ja. Met betrekking tot het boek door jou geschreven. En verschenen, uh, althans de derde druk bij uh, uitgevers SDU, getiteld, ja. genaamd. Ja. Protocol, vormgeven van bijeenkomsten. We hebben drie exemplaren ter beschikking gesteld gekregen. En we hebben een prijsvraag uitgeschreven. Die staat op onze site, nachtvluchten.fm. Maar mensen kunnen natuurlijk ook een oplossing sturen via de post. En daarom ga ik hem nu eventjes uh, live ook stellen, die vraag. Dus maak kans op een van die drie exemplaren van het boekprotocol. En beantwoord hiervoor dan de volgende vraag. Hendrik de Groot, zijnde half Deens, want zijn moeder is dus Deense... die houdt de Deense tradities ook in ere, onze Hendrik. Op eerste en tweede kerstdag gaan veel Denen op familiebezoek... en eten een kerstlunch met onder andere gemarineerde haring... vergezeld van een glas aquavit en of bier. Nou is de vraag... Wat is de Deense benaming van deze feestelijke lunch? U kunt uw antwoord invoeren via onze site. Daar vindt u een link van deze prijsvraag. Maar u kunt het antwoord ook op een briefkaart schrijven. En die kaart stuurt u dan naar Max, ter attentie van nachtvluchten... postbus 518-1200 Alfa Mike in Hilversum. Dus een Deense feestelijke kerstlunch... Wat is daarvan de Deense benaming? Je kan meedoen tot 3 januari 2012. Dit is Radio 1. U luistert inderdaad naar nachtvluchten bij Max. En ik heb te gast Hendrik de Groot. Vanavond is de hele familie bij elkaar. Ja. Liefde overwint alles. Geloof jij daar ook in? Ja hoor. Um, ja, liefde overwint alles. Um, ja, uiteindelijk wel. Uh, liefde overwint natuurlijk veel. Zo niet alles, zou je eigenlijk moeten zeggen. Um, ja, maar wat is jouw... Wat, wat, wat, wat, wat wil je, je wilt alleen maar een bevestiging of je ja, iets meer Ja, ik was daar wil. gewoon benieuwd naar. Omdat ja. je dus inderdaad, wat je zelf uitlegt... daar best wel een strijd voor hebt moeten leveren. Samen met René. Ja. Die voorheen getrouwd was met... Uh, Annemiek. Annemiek, zeg ik ja. nu goed. En drie kinderen heeft. Ja. Um, en dat als er dan een nieuwe oom in het gezin uh, wordt ja. opgenomen... in de familie in plaats van een nieuwe tante... Ja. dat dat ook weer een heel ander verhaal is. Ja. Ja, ja. Zijnland, ik had het een beetje geleerd. Mijn jongste broer eh, is ook eh, helaas overleden, een jaar of twintig geleden. En zijn kinderen waren toen nog jong, die waren zo negentien. Eh, ja, dus Kees is niet oud geworden? Kees is niet oud geworden, nee. En, eh, dus die, eh, eh, en toen, eh, ja, toen heb ik ook geleerd wat het is om, om eh, naast een ouder te staan... Uh, en dat is, was best, best wel een goede les voor mij. Want op een gegeven moment zei ik tegen Joost: dat is zoon van mijn broer. Hij heeft een dochter Mirjam en een zoon Joost. En toen zei ik iets wat zijn moeder is zei: van ik vind dat je dat niet moet doen. En toen zei ik: ik vind dat ook dat je dat niet moet doen. En waarop Joost zei: je moet niet denken dat je mijn vader bent. En dat was voor mij wel een hele goede les. Want toen zei ik: ja, ik ben inderdaad niet je vader, maar ik wil wel een beetje je ouder zijn. Begrijp je? En uh, dat heb ik dus ook met de kinderen van René, toen die uh, uh, kwamen, toen, uh, heb ik, um, ja, toen heb ik me ook gerust gehouden en niet gezegd, dit moet je doen of dat moet je doen. Ik denk, wacht maar tot jullie komen. En uh, nou, dat is ook heel goed gegaan. Ik kan me ook voorstellen dat je niet alleen vanuit die persoonlijke ervaring... met het overlijden van je broer en dus vervolgens naast je schoonzus staan... maar dat je ook met betrekking tot je beroepsuitoefening... Uh, heel goed uh, strategieën kunt uitzetten van hoe om te gaan met mensen. Want dat is immers ook wat je mensen probeert bij te brengen. Wat zijn de omgangsvormen? Wat zijn de invalshoeken? Ja, alleen weet ik niet of het nou echt een strategie is. Het, ik denk dat dit heel veel intuïtie is. Ja, dat klinkt misschien is. te klinisch. Ja, want uh, daarom zeg ik, je moet mensen met zijn. Je moet, het, je, moet je in anderen kunnen verplaatsen. Je moet dat ook leuk vinden. Ik ben dus uh, helemaal niet commercieel. Uh, want uh, dat, dan, dan voel ik me altijd buitengewoon schuldig. Maar dat heeft dus ook met die enorme verplaatsingsdrang in anderen... En ik vind andere mensen altijd... die hebben het altijd veel slechter dan ik. Er gaan toch weer die laarsjes uh, ja, van dan komen je moeder... Ja, via dat, de koningin ja. naar iemand anders. En, uh, en, en dan denk ik... Oh, die mensen hebben het veel slechter. Dus ik geef ook heel makkelijk dingen weg. Soms is dat een beetje schrik van René. Want dan geef ik weer iemand... Denk, nou, die vind ik zo sneu, die moet dat. Zou je dat nou eens? Ja, dat geef ik dan weg. En dan... Ik, uh, ja, de, ik ben daar heel... Makkelijk in, maar ook in het, in het terug voor, voor wat betreft het werk, dan, dan is dat, dat geven, dat geven van, van een sfeer, van een uh, ja, van een, zeg maar rekenschap aan anderen, dat, dat werkt dan wel. Begrijp je? Alleen, ik kan me wel voorstellen dat wat je nu uitlegt, dat heeft met invoelingsvermogen te maken. Ja. En, en, en dan doe je vaak dingen uit je intuïtie, terwijl als je heel erg duidelijk naar, laten we zeggen, de wezenlijke protocollen gaat... Ja. dan kun je niet altijd je intuïtie volgen. Dan, nee, nee, nee. dan moet je juist de regels volgen zoals die gesteld ja. zijn. Nou ja, kijk, het begint met die intuïtie. Maar je hebt natuurlijk wel die regels nodig. Eh, daar, daarom heb ik dat boek ook, ook geschreven. Want ik ben vanuit de kunsten... Want dat was mijn achtergrond. Uh, mijn laatste baan was onderdirecteur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En toen ben ik ineens de overheidswereld uh, uh, binnengezeild. Uh, Schappig uh, dat je gezeild zegt, want zeilen is ook iets. Ja, een zeilen van is ook ja. ja, ja. ja, ja. ja. En uh, toen, uh, ja, toen kwam ik daar in een wereld waar, waar ontzettend veel regels waren. En heel manifeste regels. Ook in het theater, net als hier, uh, binnen, binnen de. Om, om op gelden regels. Uh, domweg. Omdat iedereen die ervaren heeft als nuttig en nodig voor het proces. Hè? Dus uh, dat, is, dat is iets wat, uh, wat, uh, wat je overal hebt. En uh, dus uh, uh, ook. Bij die overheid alleen wat ik daar merkte: dat er erg veel regels waren en heel weinig het klinkt een beetje, uh, uh, be beetje, beetje sentimenteel, maar heel weinig gevoel, heel weinig verplaatsingsdrang, heel weinig intuïtie. Um, een verplaatsingsdrang. Wat bedoel je ja, daar dan inhouden precies mee? In de, in, nou, dat je in de situatie van een ander kunt verplaatsen. Oh dat. De, de, de, het Begrijpje? invoelen en, ja. en, en, en het vervolgens ja. vanuit de andere positie... naar dezelfde ja. situatie kijken. Ja. En, en toen ik dus net begonnen was bij uh, de burgemeester... dat was toen Ad Havermans uh, in Den Haag... waar ik buitengewoon plezier mee heb samengewerkt... Uh, toen... Uh, ja, toen... Kwam ik dus uh, helemaal nieuw in dat protocol. Protocol as such was niet vreemd voor mij, maar dat binnen zo'n gemeentelijke organisatie. En dan Den Haag als regeringsstad, met ambassades, met het Koninklijk Huis, met noem maar op. He, daar, daar woont voor zeven stuivers en dat werkt daar ook, om het maar eens even zo te noemen. Dus je zit meteen al op een, op een heel hoog niveau. En uh, nou, ik heb me daar vrij snel gelukkig in kunnen werken. En uh, toen heb ik wel eens een verhaal gehouden over protocol en een lezingje hier en een... <coughs> Pardon, een introductie daar. En uh, dus zei ja, iedereen van, joh, schrijf eens een boek. Nou, je kunt je voorstellen ik ben niet een grote nee zegger Dus ik zei ja hoor. Maar ja, eer dat zo'n boek er is, dan ben je wel twee jaar alle weekenden en vakanties zit je dan achter je, achter je of, of op, op je laptop. Nee, mijn slokje inderdaad. En maar ja. mij ligt meteen vooraan in de mond. Wanneer zeg je wel nee? Nou, het beginnen te leren. Ja? Een paar dagen paar Wie leert een paar je dat, maanden of leer je je dat A o B. Nou, Ik, ik leer dat voor mijn AOW. Nou, ik leer van een hele hoop mensen dat. Ik leer ook veel van uh, René, die dat dus veel beter kan dan ik. Ik kan veel beter uh, um, ja, afbaken en zeggen: dat doe ik wel, dat doe ik niet. Stel, ik, stel dat ik René zou bellen. En uh, ik zou aan hem vragen, wat is nou een van de minder goede karaktereigenschappen van, van jouw man Hendrik de Groot? Nou, dan, dan, dan denk ik dat hij dit zegt. Nee, ja. zeggen. Dat kan ja. hij niet goed genoeg. Nee. Als René boodschappen gaat doen en die boodschappen duren op papier een half uur... dan is hij binnen 29 minuten terug. En als ik dezelfde boodschappen ga doen, dan ben ik binnen een uur terug... en misschien wel anderhalf uur, want ik kom natuurlijk god en alle man tegen onderweg. En dan moet ik altijd weer eventjes uh, oude deuren. Ja. Oude deuren. Ja, is zo zitten ik in elkaar. Ja. Over boodschappen gesproken, ik weet niet of jij allemaal klaar heb bent. Huis. Heb je alles al in ja. huis? Ja. Nou, dan heb ik volgens mij nog wel iets onmisbaars voor je. Want wat gaan wij namelijk doen bij nachtvluchten winterkost? Wij gaan winterkost proeven. Maar dat hebben wij in de afgelopen jaren al veelvuldig gedaan. En dat varieerde van... Uh, uh, oer, groenten, peen, stampot. Tot uh, romanesco-soep die ik zelf gemaakt had. Tot. Uh, rookworsten light. Tot uh, diepvriesmaaltijden van de verschillende supermarkten. En ja, nu is het dus. Uh, winterse toetjes geworden. Mm. En ik moet toch eigenlijk aan Barbara gaan vragen. Of zij kan uitleggen. van wie dit Winterstoetje is. Want ik heb daar geen enkele. Ach, hier heb ik het. Jawel, ik heb hier op mijn scherm van alles staan. Uh, winterse desserts gaan we proeven. Oh. Maar we moeten ook punten gaan geven, Hendrik, Want aan het eind wint dus degene die het heerlijkste uh, winterse dessert heeft gemaakt... die wint dan onze Nachtvluchten Winterkost-trofee. Yeah. Uh, dit is een chocoladetulband van bakkerij Westerhof uit Amsterdam. Vergezeld van een bolletje biologisch vanilleijs van Albert Heijn... Dus ik zou zeggen, ga je gang? Hoe vind je het eruit zien? Ja, het ziet er prachtig uit. Ik vroeg me af of ik dat hulsplaatje kan eten. Oh, dan zal ik het gewoon voor je uitproberen? Ik zou ben het jij niet iemand doen. die. Ik zou het niet doen. Ik denk dat je alles. Jawel, dat kan je toch gewoon. Nee, nee nou, hoor. Wel? Nee, nee, je kan het niet eten. Nee. nee. inderdaad, een prachtig hulsplaatje. Het ziet er beeldig uit. En, uh, <laughs> een hoog uh, opgestapeld, uh, nou, hompje bijna. Chocoladetaart. Dat is ook volgens mij een beetje afgeglazuurd met iets, toch? En dan ijs. Oh, dat, mooi. dat, dat is mooi. Dat ijs is dus inderdaad tijdig uit de vriezer gehaald. Maar... Mm. Ik ben geen zoete maar ik vind het niet verkeerd. Maar ik heb nog geen taart genomen. Zeg jij eens wat, Hendrik. Ben jij kritische eter? Oh, je kijkt heel erg kritisch nu. Ja, het heet vanilleijs, maar volgens mij is het... Uh... Zit er, zit er veel karamelsmaak aan. Dan beginnen we gewoon met die chocoladetaart. En, ehm, van de bakkerij. Want dat is homemade. Dat is homemade. Ja. Oh, In ieder geval gaat de lepel er... Uh, redelijk strak doorheen. Mmm. Ik... Mmm. Ja. Doe denken aan de zaggertorten. Ik was... Uh, Twee weken geleden in Wenen, waar ik een training heb gegeven. En daar hebben we natuurlijk heerlijke zachte gegeten. En ik heb nu ook geleerd hoe die in het echt is. Want in de Nederlandse zit er altijd een beetje room in. Ja, daar moet het niet in. Nee, in, in Wenen krijg je dus de taart. En dan daarnaast een beetje lobbig geklopte slagroom erbij. Nou, lobbig is een beetje half dik, half dik. Ja, dat je niet, niet, niet dat die stijf staat. Ja. Of dat die geslagen is. Ja, dat crème wordt. Maar ik moet je zeggen, ik ben namelijk helemaal geen zoete kal. En wat ik het fijne vind van dit uh, stukje taart... is dat het, of stukje cake moet ik zeggen... dat het niet meer zoet is. Nee, hij is uh, goed. Ook uh, wat ik wel prettig vind, is dat hij... Uh, tegenwoordig is er uh, een beetje de trend om te pure chocolade te verwerken. Die uh, bijna uh, als, als peper... Dan is het te zwaar en ik vind deze heel goed, qua, zowel qua, qua cake, qua, qua koegen zou ik bijna zeggen. Ja, koegen, ja. En, ja. Eh, en, en, en, en ook qua smaak. En, en zou je nou voor mij, alleen maar voor mij, in één zin in het Deens kunnen zeggen wat je van deze taart vindt? Want ik weet dat jij vloeiend Deens, Frans en Duits en Engels spreekt, maar dat Deens, dat boeit me dan wel eventjes. Ja, suens. Men, ja, ik zou leuk over ijs. Ik zou al Ik vind dat de uh, koek, dat, uh, dat de taart heerlijk is. Maar ik ben niet zo blij met het ijs. Oh, Oké, okay, maar dat ijs dat is een toevoeging die wij okay. Uh, okay. Uh, op, o, in opdracht hebben. Oh, dacht natuurlijk dat, dat het apart geregeld. moest. Uh, dat dit, uh, nee, ik, ik vind dit... eigenlijk dat we de, de, de cake zelf moeten beoordelen. Wat okay. zou jouw punt zijn tussen de 0 en de 10? Jij begint. Nou, ik vind het wel een 8. Ja, ik vind het een 7,5. Zeg je misschien... dat omdat ik een 8 heb gezegd? Nee, dat is misschien <laughs> omdat ik Ja, ik ben gewoon niet zo'n zoete kou. Dus misschien moet ik hier de komende uh, heer... winterkosten iemand anders neerzetten om te proeven. Misschien moet Barbara Elbert gaan proeven de komende zes keer. Ja. Jij hebt een 8 gegeven, ik heb een 7,5 gegeven. Voor de chocoladetulband uh, van Westerhof uit Amsterdam en het Albert Heijn ijs. Biologisch notenbenen. Nou, dat is volgens mij wel een hele mooie score. Ja. ja. Hoe, hoeveel gerechten hebben we? Uh, wij hebben alleen maar deze. Oh, er oh, komt ja. iemand anders weer ja, met een andere. Ja, dus recht. het is ook oh. helemaal geen exemplarisch nee, iets nee, nee, nee. of zo. Of, uh, nee, oh, dus ik kan, ik, kan, ik kan rustig door eten. Je nee, mag hoor. rustig door eten? Ja, natuurlijk. Je mag die van mij ook nog. Nee, hoor. Maar dan, dan kan ik niet met je in gesprek zijn. Nee, nee, nee dat weet ik. Dat weet ik. Ja. Goed, de goede eigenschappen. Die hebben we nog niet benoemd. Wat zou, wat zou er gebeuren wanneer ik... jouw echtgenoot René zou opbellen... en de goede eigenschappen van jou zou, zou willen horen? Goeie? Uh, nou, ik denk dat hij mij creatief vindt. Uh, uh, ik denk ook dat hij me heel zorgzaam vindt. Want dat zei hij onlangs nog. Dus dat, dat, uh, dat kan ik wel herhalen. Ja. ja. Het is altijd zo moeilijk om... Uh, dat 1, 2, 3 tevoorschijn te toveren. Of vind je het moeilijk om dat over jezelf te zeggen... Nee, omdat je daar te nee. bescheiden voor bent? Nee, toch? nee want de bescheidenheid is aan het sier... toch waar te komen, maar ohne ier. Ja. zeggen de Duitsers. Niet dat ik daar erg veel last van heb, maar uh, ik hoop dat ik ben goed in de schoon Bescheidenheid promotor. is, uh, is, is een, een, een sierlijke eigenschap, nee, gaat... maar je komt er niet verder mee. Dat is de letterlijke vertaling. Uh, uh, ja. Toch? Ja. ja, nou ja, je komt verder zonder bescheidenheid. Ja, precies. Hè? Dus, ja, dus, en dat is natuurlijk ja. wel een beetje uh, zeg maar wat onze samenleving van vandaag, uh, die Amerikanen wel eens noemen de Me, Myself My, art Society. Uh, uh, dat, daar, daar is bescheidenheid niet een vanzelfsprekendheid. Als ik... wat, wat, wat, wat vind jij in zijn algemeenheid. Het is een vrij brede vraag, dat realiseer ik me wel. Maar je hebt er vast een, een mening over van onze maatschappij... vanuit jouw visie, vanuit jouw beroepsmatige optiek. He, dus je bent bezig met, met etiketten, met protocollen, met regels. Met, uh, ja, je, je bent docent, je geeft trainingen. Wat, wat is jouw mening over de huidige maatschappij... en de manier van omgaan met elkaar? Ik zou, ik zou bijna een wedervraag willen stellen. Wat denk je, nu je net alles genoemd hebt... Nee, ik ben er niet heel erg blij mee, hoor. Zoals wij met elkaar omgaan in deze wereld. En dat vind ik echt jammer. Want uh, ik vertel natuurlijk niks nieuws... dat de verruwing binnen de samenleving... Uh, de ontachtzaming van de regels, van de codes... Uh, dat, ik, dat ik dat buitengewoon zorgwekkend vind. Uh, want het gevolg is namelijk eigenrichting. Dus dat mensen zelf hun eigen rechten gaan spelen. En... Dan, dan, dan, dan ligt chaos om de hoek hoor. En dus wat dat betreft ben ik. Ja, ik ben tot nu toe een vrij vrolijk uh, mens geweest. Uh, althans, achter deze microfoon. En dat zal ik ook wel blijven. Maar uh, ik, ik word niet vrolijk van uh, de omgangsvormen van uh, vandaag de dag. En ik vind dat jammer. Uh, ik ben dus ook helemaal niet blij met, met al die. Uh, hele bijzondere programma's die op de televisie komen. We denken, jongens, wat moet je ermee? Ik ben zelf ook wel een beetje geschrokken van dames in de dop. Ja, dat was natuurlijk mijn volgende vraag. Want uh, ik, inderdaad, ik, ik, ik denk, als je daar op die manier iets over zegt wat zou dan voor jou de reden geweest zijn... om zo'n programma als Dames in de Dop... daar komen een stel slettenbakken binnen, noem ik maar even. Ja. Vloekend, tierend en, en weet ik veel wat allemaal. Respectloos ten opzichte van uh, Jan en alle man. Ja. En dat moeten dan dames worden. Jij bent daar een begeleidend uh, iemand in geweest. Ja. Ook jurerend. Ja. Wat denk je dan daarmee te bereiken? En in hoeverre ben je er inderdaad zelf van geschrokken? Ik werd gebeld uh, uh, uh, twee dagen voordat ik ging skiën een paar jaar geleden zat, in januari... of ik voorzitter zou uh, willen uh, worden van uh, de jury. En ik had net, ik, uit mijn theatertijd ken ik Willem Nijholt ook... en die, die zag ik dan in die mooie gouden stoel zitten. En toen dacht ik, wat Wim kan, dat kan ik zo langzaam ook... want ik ben ook bijna 60, bijna 65. Dus <lacht> ik wil ook in een gouden stoel. En... Ik had het wel eens gezegd. Dus ijdelheid, of niet? Ja, absoluut. Ja, hoor. Nee, daar ben ik niet vrij, vrij van. Dus dat, uh, dat geef ik uh, onmiddellijk toe. Zal René ook behamen, overigens. Uh, maar uh, toen dacht ik, oh ja, leuk. En ik vind ook, uh, naarmate je ouder bent, dan, dan heb je toch de wereld wat te vertellen, het weg. omdat je... Je ja, bagage bij je. Precies, je hebt bagage, je hebt inzicht, je hebt ervaring, enzovoort. enzovoort. Dus dat, dat vind ik een hele... Uh, ik hoor ook veel liever een oordeel van oudere mensen... dan van jonge mensen, wat soms wel eens heel leuk is. Maar dan denk ik, ja, wat, wat, wat is nou de basis... van waaruit je deze, deze mening of dit oordeel uh, uh, uh, geeft? Um, nou, ik werd toen gebeld of ik de voorzitter van de jury wilde... Ik zei, oh, dat is ziek enig, dat doe ik. In de, van de stelling dat ik dus één avond in een gouden stoel mocht zitten. Dus eh, toen zei ze... Toen vroeg ik aan, wanneer is het nou? Dus dan, en dan in maart. En zo, oh, dan vinden we wel een, een, een tijd. Toen belde ze heel keurig terug. Ja, leuk dat u uh, ja hebt gezegd. Maar het gaat wel om drie weken filmen. Ik zeg, oh, jee. Dat Wordt een beetje lastig, want ik heb inmiddels al een aantal dingen aangenomen. Ik ben ook dagvoorzitter, ik geef mijn trainingen, ik doe presentaties. Dus ja, uh, die agenda in maart die was redelijk, redelijk gevuld. Ik zei: Oh, dan moeten we maar even komen praten. Ja, waar woont u? Ik zei: Nou, gewoon in Zeeland. Mogen we naar je toe komen? Ik zei, ja, dat, doe dat dan maar even. Maar dan moet je wel vanmiddag komen, want anders dan ben ik weg. Dus nou, zijn ze gekomen, allemaal heel aardig, heel keurig. En ze nou, dan hebben we gekeken wat ik verplichting had. Nou, en dan plannen ze daar de filmdagen omheen. En ja, ik. Ja, dat is niet in ik de gaten dan, wat, wat je dat het een wezenlijke ik... taak zou worden. Jawel, toen, toen had toen ik wel. wel. Toen, toen ja. ze bij me thuis. En ik, ik had dus ja gezegd. En toen dacht ik, ja, dan vind ik het een beetje slap om te zeggen van. Nou, nee, dat wil ik niet. En toen dacht ik, is ook wel een uitdaging. Maar dan komt het, het, het probleem... ik kijk dus nooit naar dat soort programma's. Ik kijk eigenlijk zelden naar de RTL-zenders. Ik kijk überhaupt maar een uurtje tv per dag. Dus ik, ik ben niet een grote klant van Hilversum. Um, maar ik had dus ook geen idee wat het eigenlijk allemaal... Um, ja, wat, wat het allemaal betekende. Ik had echt gedacht, nou, dan kom ik van tijd tot tijd even beeld... en dus dan vertel ik hoe het is en waarom, waarom het zo is, waarom we dat doen. Want als je alleen maar zegt, zo hoort het, en je draait je om... dan zegt iedereen, nou, mooi, maar dat doe ik, maar dat doe ik niet. Maar als je even verklaart waarom we bijvoorbeeld recht zouden in het verkeer... om geen botsingen te maken, dan zegt iedereen, oh ja, logisch. Nou, dus, uh, dus ik denk, nou, daar, daar komen we wel uit. Maar toen kwam ik er later achter. Als je nou weet, we hebben iets van 200 bandjes, hè... Gedraaid. Die worden dan teruggeknipt tot zes bandjes van drie kwartier. Dus dan zie je hoeveel veel materiaal er verloren gaat. Dat is heel normaal. Maar toen merkte ik ook dat het accent wordt gelegd op de bakkerij en niet op uh, de, de, uh, de lessen van Anouk, van Coco de Meijer... onlangs helaas overleden. En van mij. En dan denk ik, ja, dan zijn wij zo'n... Ja, ja Dus eigenlijk ben je vanuit een bepaalde vorm van naïviteit... Ben je in een format ja, gestapt wat ja, uh, ja. op een hele andere manier op de buis ja. gebracht werd. Ja, en, dat is natuurlijk... en daar ben je van geschrokken. Ja, daar ben ik van geschrokken. Omdat ik denk, ja jongens, waar, waar, waar, gaat, het nou? waar gaat het nou om? Gaat het nou om uh, maar zoveel mogelijk... Ten koste van humor te maken, want dat is het hè. Het is natuurlijk altijd. Net, net als een van die meisjes ook toen bij de jonge Jensen in het programma is, die meisjes, totaal fijn gemalen, omdat dat ze niet zo vreselijk veel hersens hadden. En ja, die had dus over een doosje eieren. En toen zei hij van een dozijn, ja, zelfs een doosje. Niet weten wat een dozijn is. Nou, dat dat, dat is een heel goedkoop voor maat, goedkoop En daar heb jij maat. je toe laten verleiden. Dat ja, is dan we laten wel jammer, verleiden. toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Heeft het je ook nog iets? Uh, Oh, wacht even, bijna vier minuten voor zeven. Oh, ik wou zeggen, heeft het je ook nog iets God. opgeleverd in positieve zin? Want je zou ook kunnen zeggen: van nou je krijgt toch een, een, een beetje bekendheid, waardoor je misschien bij andere opdrachten sneller gevraagd wordt. Nee, nee, want eigenlijk um, de mensen waarvoor en waarmee ik werk, uh, bestuurders, uh, diplomaten, althans jonge bestuurders, jonge Daar zou je diplomaten, juist denken. Die, die, Kun je beter niet gaan zitten. Dat, dat, nee, die, die, die kennen dat programma niet eens. Weet je dat ik het heel het jammer vind, Hendrik, de Groot? Ja, want het is nu inderdaad gewoon, het is bijna zeven uur. We hebben nog een paar commerciële boodschappen, zoals dat heet. Ja. Dus ik ga jou een, uh, even een doosje vol goede voornemens overhandigen. Oh, wat leuk. Uit handgeschrept papier en daar zit een uh, klein uh, pincet in. Ja. En nu is het de bedoeling dat jij op uh, goed geluk eigenlijk een van die rolletjes eruit haalt. En op dat rolletje staat dan een goed voornemen, mocht je ze zelf nog niet geformuleerd hebben. En daar sluiten we dan zo meteen het uur mee af. Nacht. Vluchten is namelijk alweer voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 24 december. Dit is een beetje ja. zoals uh, kunststof, maar dan niet op een tegel. En dan niet op een tegel. Ik was in gesprek, u hoorde hem weer even met Hendrik de Groot... adviseur, trainer en schrijver van protocol van bijeenkomsten. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar... Uh, nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. De techniek was in handen van Anne Bakema... redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En voor de prijsvraag voor het boek van Hendrik de Groot... Protocol vormgeven van bijeenkomsten... gaat u ook naar onze site nachtvluchten.fm. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. En het laatste woord is aan Hendrik met zijn goede voornemen. In het bewustzijn leven... Dat we de aarde niet van onze voorouders erven, maar dat we haar van onze aan onze kinderen lenen. Is wel nou, een hele als, mooie als, kerstgedachte. En als oud-redactiesecretaris van de Vereniging Milieudefensie... Had het niet beter sluit gekund. Sluit het mooi aan, toch? Dank je wel voor het gesprek, Hendrik de Groot. Met alle plezier gedaan. Dank je. En voor de luisteraars, een goed weekend. Dag. Een bevlogen wereldverbeteraar, zo kun je Sander de Kramer wel noemen. Op eerste kerstdag zijn Brief aan God, een brief met veel waaroms. Morgenochtend tussen 7 en 8 een inspirerend gesprek met Sander de Kramer in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey, nou leuk dat jullie er zijn.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 Dit is Radio 1.